10 uur en daarnet wel met het NOS-journaal. In Egypte zijn bij gevechten tussen aanhangers van de verdreven president Morsi en de regeringstroepen zeker 28 doden gevallen en tegen de 100 gewonden. Op verschillende plaatsen in Egypte waren groepen Morsi-aanhangers en tegenstanders van de oud-president de straat opgegaan om de Yom Kippur-oorlog uit 1973 te herdenken. Dat was de oorlog die Egypte en Syrië tegen Israël begonnen en die ze verloren. Er waren vandaag vooral ongeregeldheden in Cairo en in Delga ten zuiden van de hoofdstad. Vertrekkend Shell-topman Peter Voser heeft grote spijt... van het zoeken en boren naar schaliegas in de Verenigde Staten. Dat zegt de Zwitser in een interview met de Financial Times. Shell heeft zeker 17 miljard euro geïnvesteerd... in onconventionele olie- en gaswinning in Noord-Amerika... maar dat levert tot nu toe weinig op. Vozer noemt de investering een grote gok... daarom wordt de werkwijze in Noord-Amerika veranderd. In het interview tempert de Shell-topman... de hoge verwachtingen van schaliegas in de rest van de wereld. Het kabinet in Den Haag besluit over ongeveer anderhalf jaar... of er in Nederland proefboringen naar schaliegas komen. Kinderombudsman Dullaert zegt dat ervaringen in Denemarken... hem sterken in zijn overtuiging dat het overhevelen van jeugdzorg... naar de gemeenten niet moet samengaan met bezuinigingen. Anders komen volgens hem kwetsbare kinderen in de knel. In Denemarken kostte de overgehevelde zorg de eerste jaren juist meer geld. En pas na vier jaar was er een kleine besparing. Staatssecretaris Van Rijn zegt in een reactie dat de gemeenten zich al lang voorbereiden en nauw samenwerken. Hij vertrouwt erop dat de kwaliteit van de zorg op peil blijft. Het weer vanavond, vannacht en morgenochtend mogelijk mist. In de loop van de dag geregeld zon het wordt een graad of 17. Dinsdag weinig verandering, maar woensdag meer wind, kans op regen en de temperatuur daalt dan flink. Dit was het NOS Journaal.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 Een goed advies begint met een goed gesprek. Of met een van onze andere financiële routeplanners op abnamro.nl. Antwoorden op de vragen van nu. ABN AMRO. De bank nu. Wij geven geen dure cadeaus weg bij uw bestelling. Daarom betaalt u zo weinig. mkbkantoorartikelen.nl Veronica weet wat brand is. Ze was negen toen ze ten nauwe nood een woningbrand overleefde. Ze liep daarbij ernstige brandwonden op die haar tot op de dag van vandaag tekenen. Weet jij wat brand is? Ga naar jij bij brand.nl en beleef online je eigen woningbrand. En weet wat jij moet doen. Langs de lijnen met Jeroen stophorst. Goedenavond, welkom bij de Langste Lijn... waarin we terugblikken op de sport van deze zondag... en het absolute hoogtepunt van de dag lag zo rond kwart over vijf... de gouden rekstokoefening oefening van Epke Zonderland. En dat betekent dat Epke Zonderland wereldkampioen gaat worden... voor het eerst in zijn carrière. In de onze top vijf, ook aanlaat voor Feyenoord... nadat trainer Ronald Koeman de boel behoorlijk op scherp had gezet... volgde een 2-1 overwinning bij Vitesse. Ik heb van een team gezien... wat met elkaar goed voetbal heeft gespeeld en gestreden. En, en dan ben je als trainer ongeacht... En uiteindelijke uitslag altijd tevreden. Vitesse leek een week geleden nog hard op weg naar de koppositie, maar hoe is de sfeer na twee nederlagen in vijf dagen? We bekeken de wedstrijd met kritisch volger Marcel van Roosmalen. En het wielerseizoen is officieel ten einde. De ronde van Lombardije leverde een overwinning op voor Joaquín Rodriguez heeft de armen in de lucht en daar zijn de kushandjes naar het Italiaanse publiek. Niet alleen het seizoen is ten einde, ook de vakantie wielerploeg. Het zat er al lang aan te komen, maar hoe voelt de ploegleider zich op zo'n dag? U hoort het tot 11 uur in langs de lijn. Hij was dus al Olympisch kampioen vorig jaar in Londen. Europees kampioen was hij en nu ook wereldkampioen. Verslaggever Edwin Cornelissen sprak met Epke Zonderland. Dag wereldkampioen. Hallo. <laughs> Hoe sta je hier? Ja, echt uh, met een tof gevoel. Uh, ja, dat was natuurlijk een grote droom uh, die, uh, die nu uitkomt en uh, ja, ik uh, ik had het ook nog wel aardig spannend gemaakt want uh, ik wist dat ik uh, drie tiende uh, hogere uitgangswaarde had dan uh, Fabian. En uh, ja, als je oefening ook vlekkeloos verloopt, dan uh, weet je eigenlijk al voldoende na je oefening. Maar vlekkeloos was hij niet hè? Nee, dat, uh, bij dat vierde vluchtelement uh, zat ik nog mis met de inschatting. En uh, toen uh, kwam ik heel dicht op de stok en heb ik zeker die drie tiende weer, uh, weer verspeeld. Dus uh, toen wist ik ook dat het uh, binnen de, uh, Fabian zijn mogelijkheden lag om, uh, om mij te, te pakken als hij uh, perfect ging. En, uh, ja, Fabian met zijn ervaring en je weet dat hij uh, op het scherp van sneden een fantastisch turns. En dat hij de risico's gaat nemen om een perfecte oefening te gaan doen. Dus uh, ja, ik had het mezelf toch wel wat spannend gemaakt. Heb je hem zitten knijpen in het vervolg van die wedstrijd? Ja, ja, best wel. En, uh, maar ik moet ook zeggen dat. Uh, toen ik klaar was, ik kwam er ook zo'n gevoel over me heen, van ja, als hij wint, ja, het is gewoon verdiend. Uh, hij heeft een prachtige hoefening neergezet en uh, ja, heel veel respect dat hij onder die druk uh, dat ook kan. Uh, maar ja, ik was wel heel erg blij dat het toch uh, voldoende was voor mij. Olympisch kampioen worden is natuurlijk prachtig, maar wat is de betekenis van deze medaille voor jou? Ja, het, ja, het geeft uh, toch zo'n boost dat het, uh, dat het, dat het is geluk. Ik heb uh, ja, natuurlijk uh, dit jaar eigenlijk voor mijn studie gekozen en... Uh, uh, ook qua moment uh, de keuze van wanneer uh, stroom ik weer in in mijn fulltime programma voor de turnen uh, was ook vrij krap. En ik wist dat ik daar niet te veel tegenslag in kon, ge kon gebruiken. En uh, ja, toch in september heb ik uh, een paar weken niet uh, of geen vooruitgang kunnen boeken. En toen werd het heel erg spannend. En uh, ja, in de laatste weken uh, heb ik de laatste stappen kunnen maken. En ik wist vandaag, ja, ik, ik ben er ook wel klaar voor. Ja. Maar uh, ja, dit soort kleine dingetjes, die inschattingen met de vluchtelingen, dat blijft altijd heel lastig. Helemaal als het uh, nu de intern hadden, er was geen podium. Dus dan is het verschil tussen de rekzakken nog groter. Ja, en dan, uh, dan kan het uh, altijd uh, misgaan. Maar ja, uh, het is toch net uh, goed genoeg geweest. Wat zegt het dat je ondanks die korte voorbereiding en het feit dat je nog uh, helemaal niet zoveel getraind had eerder in dit jaar, dat je dan toch wereldkampioen wordt? Nou ja, dat ik uh, ja, een groot deel van mijn van vorm uh, toch vast kunnen houden en dat ik uh, ja, in, een, in een periode van drie maanden die uh, ja, een groot deel van de vorm heb terug kunnen pakken, toch merkte ik wel in de voorbereiding dat de stabilite stabiliteit wel minder was. En uh, ja, dat, je, dat merk je ook wel in zo'n uh, kwalificatieoefening. Dan uh, ga je toch met een minder zelfvertrouwen uh, je oefening in. En uh, die zelfvertrouwen heb ik wel teruggekregen tijdens de trainingen deze week gelukkig. Want uh, ja, dat moet ook wel als je vol wil gaan in de finale. Maar uh, ja, het was wel wat spannender uh, qua stabiliteit dan alleen maar Spelen. Ben je ook een beetje een uh, cv-turner? In die zin dat je denkt van ja, wereldkampioen was ik nog niet geworden. Dus dat is wel echt de ambitie. Ja, een klein beetje wel hoor. Ja, dat, is natuurlijk, dat weet je dondersgoed dat, uh, dat die titel ontbreekt. Het uh, ja, is natuurlijk fantastisch als je alle titels uh, hebt kunnen bemachtigen die er zijn. Dus, ja, dat was zeker een hele grote uitdaging. En, uh, ja, zoals die, uh, die gouden medaille van vorig jaar uh, me gewoon een, uh, ja, wat, wat rust gaf, Zo zal deze medaille dat ook uh, gaan doen. En, uh, ja, ik merk ook, uh, ja, die oefening was niet perfect. En dat is juist weer de stimulans om hem wel perfect te krijgen. En dat brug, ja, te worden is natuurlijk ook uh, fantastisch. En uh, ja, dan, dan maak ik elk jaar gewoon hele kleine stapjes. Maar uh, ja, dat is een, een heel mooi uh, doel nog. En uh, het geeft me ook een heel mooi gevoel om, uh, dat we met het team uh, echt grote stappen maken. Dat uh, ja, van de, de, dit uh, WK ook volgens mij vijf uh, uh, finale plaatsen geha gehaald. Nou, dat is uh, echt uniek. En uh, ja, ik hoop dat we die vooruitgang uh, door kunnen zetten. Precies, want uh, je kan denken, ja, alles bereikt, wereldkampioen geworden. Je kan er gerust hard stoppen. Maar zo zit jij dus niet in elkaar. Nee, ja, ik, ik heb echt uh, heel erg genoten van de trainingstages die we hebben gehad. Uh, iedereen is super gemotiveerd, werken keihard en we maken ook echt stappen. En uh, ik heb ook gewoon, uh, ook gewoon zin om um, naast Bruggerrek ook op andere toestellen gewoon uh, te presteren en om met, met het team uh, er vol voor te gaan. En uh, ik denk als we met z'n allen de koppen er uh, vol blijven gaan, dat, uh, dat er zeker mogelijkheden zijn. Ja. Even over deze finale oefeningen. Uh, was het nou echt een schoolvoorbeeld van een berekenende zegen? Klein beetje wel. Uh. Ik heb natuurlijk uh, mijn oefeningen een klein beetje aangepast. Uh, waarbij er iets meer stabiliteit in de zat. En uh, misschien was het maar goed ook omdat uh, in de voorbereiding de stabiliteit wat lager was. Nou, deze oefening is uh, iets uh, stabieler uh, te krijgen. Dus ik denk dat dat een hele verstandige keuze was dan, uh, dan de drie achter elkaar. En uh, ja, je wist ook gewoon in de voorbereiding. Uh, Faber uh, Hamburg is de enige die in de buurt komt uh, met drie tienen lager. Dus uh, ja, het, uh, het lag wel een beetje in mijn handen. Ik zag je op het podium staan. Ik dacht, hij lijkt haast onderkoeld. Ja, nou, misschien nog wel wat beduurd. Ja, en je weet ook gewoon dat, uh, dat gevoel dat Fyburn ook gewoon had kunnen winnen. En uh, misschien maakt het je ook nog wel wat, uh, wat rustiger. En uh, ja, ik, uh, ik, het is sowieso heel bijzonder dat Vaiban en ik elkaar altijd zo plagen. Want uh, het zit elke keer heel dicht bij elkaar. En uh, ja, ik denk dat het nog bijzonder is hoe hij ermee omgaat. Ja, dat blijft wel een soort twee eenheid hè? Ja, toch wel. En Terwijl hij je op het schouder hebt. Ah, hier, daar komt hij net voorbij. <laughs> maar ja, dat is wel bijzonder. dat we, we, tuurlijk, we zijn elkaar uh, als grootste concurrenten eigenlijk. En uh, dat is al jaren het geval. En uh, ja, toch een goede, goede vriendschap. Dus dat is heel waardevol. Je zegt, het geeft je rust. hè Dat gaf de Olympische titel al, die wereldtitel je al. Uh, hoe belangrijk is dat, naar de tijd die komen gaat? Als je misschien nog moeilijker wil of nog wat anders wil? Nou ja, ik denk dat het heel belangrijk is om ook... Uh, uh, wat meer keuzes durft te maken voor, uh, voor andere toestellen. Dus ook in te, te investeren in brug en te investeren in het team. En uh, weten inderdaad uh, dat Rekstok uh, ja, ook met deze voorbereiding dus, uh, goed genoeg is. Dus ik, ik weet als ik dat goed in balans houd, die, die uh, uh, verhoudingen tussen het trainen op brug, Rek en andere toestellen... dat ik uh, op Rekstok uh, steeds stappen kan blijven maken. Was het nog jammer dat uh, de finalisten in deze finale, uh, ja, met de uitzondering van jou en Fabian, niet de finalisten van Londen waren? Uh, nee, achteraf gezien misschien wel mijn geluk, want uh, ja, die Chinezen die kunnen ook boven de 16 punten scoren. Uh, de, de code is wel flink in hun nadeel trouwens uh, veranderd. Want uh, ze gingen er echt met 14 uh, uh, op achteruit. Dus dan zaten ze eigenlijk net uh, met die oefeningen van uh, Londen onder de 16 punten. Maar uh, dat was heel wat spannender geweest. Hebke Zonderland. Later in deze uitzending nog reacties op zijn gouden plak bij het WK in Antwerpen. Nu de top 5 van de zondagavond. We hebben weer geheel democratisch met z'n allen een keuze gemaakt... uit de belangrijkste sportmomenten van het afgelopen weekend. En we tellen af, beginnen met handboogschieten. Nummer 5 De Nederlandse mannen -recurve ploeg pakte op de wereldkampioenschappen handboogschieten in Turkije de zilveren medaille Misschien komt het over een week wel dat we tevreden zijn met zilver Maar nu is het even nog te kort dichtbij om blij te zijn Nederland had in de halve finale nog verrast met een sensationele zege op Zuid-Korea ja, We kijken wel naar een goed gevoel op terug En als we de volgende keer aan tegenkomen, komen dan, dan denken we er nog vaker aan denk ik. Maar voor vandaag, dit was het maximale nou, ik denk dat er meer aan had gezeten, maar uh, het is niet jammer. Ja, de Nederlandse handboogschutters grepen dus naast de wereldtitel in de Turkse badplaats Belek. Het team van de Verenigde Staten was te sterk. Maar dat ze in de finale stonden was al een prestatie op zich voor uh, Rick van der Ven, Rick van den Oever en Chef van der Berg. De zilveren plak kwam namelijk een dag na de wereldtitel voor Mike Schloeser op het niet-Olympisch onderdeel Compound. En het was in Belek dus genieten voor de technische directeur van de handboogschutters, Ralf van der Reist... En als u denkt, hé, hey, waar ken ik die naam ook weer van? Van der Rijst is voormalig topschaatser. Hij won zilver bij de WK-afstanden tien jaar geleden in 2003 in Berlijn. En Matthijs Weststaten sprak met Van der Rijst. Wat doet een oud topschaatser bij het handboogschieten? Um, ja, ik werk eigenlijk al een tijdje in de sport. En, um, en, en niet, in, niet in de schaatssport. Um, ik ben eigenlijk begonnen bij NOC-NSF namens schaatscarrière. En heb daarna in. Uh, ja, bij, de, bij de wandelbond gewerkt, uh, klimbond. Um, en uh, nou ja, eigenlijk kreeg ik uh, vorig jaar na de Spelen um, uh, een telefoontje van Henk Gemser. Uh, uiteraard een bekende van me. Ja, die was toen technisch directeur, hè? Bij de handbogers. Ja, die was technisch directeur bij de handbogersbond. En, um, en die vroeg mij uh, ja, of ik geïnteresseerd was in een, uh, ja, in een leuke job bij, uh, bij de NAB. Um, waarom was je dat? Um, nou ja, hij heeft me eigenlijk heel enthousiast gemaakt. En toen... Um, uh, zag ik natuurlijk ook nog de, de successen van Rick van der Ven op de, op de spelen. Dus, uh, uh, en ja, dat was gewoon uh, ja, een moment waarvan ik dacht... Ja, dat, dit is echt een hele leuke sport om, uh, ja, om in te werken. Om te zorgen dat uh, die jonge jongens die nu uh, eigenlijk, eigenlijk wel heel goed zijn... om die te proberen om die nog beter te krijgen. En, uh, nou ja, vervolgens ben ik, ben ik wel via de normale sollicitatieprocedure... maar ben ik aan de, ja, toch aan de slag gegaan bij de, bij de Nederlandse Hamburgpond. Bevestigt die, die prestatie van Rick van der Ven van vorig jaar in Londen... ...bevestigt dat nou weer, hè, het feit dat jij hier nu staat... ...hoe belangrijk dat geweest is voor de sport... Ja, die, die prestatie van, van Rick is natuurlijk, uh, was natuurlijk uniek. of uniek uh, Je had iets van Alfred Alte, die, uh, die had al een keer een bronzen medaille gehaald. Maar dat liet zien dat de jonge lichting echt heel, uh, ja, heel veel potentie uh, uh, heeft. En um, ja, de, de, dat trekt goede mensen of goede mensen, maar mensen aan die, die, uh, en, en sponsoren aan. En ja, dat, dat zorgt inderdaad voor, uh, voor, voor verbeteringen zeg maar, in het programma ook. Uh. We staan hier aan de zuidkust van Turkije. Wat is dit voor week? Ja, dit is een hele bizarre week. Uh, Wereldkampioenschappen. Eén um, keer in de twee jaar worden die gehouden. Uh, ja, en dan in Turkije. We weten natuurlijk al het hele jaar uh, dat het hier is. Um, veel, uh, veel getraind, ook veel in de wind getraind. Want je weet dat, uh, dat ja, het, het kan hier waaien. Hè? Het is aan de kust. Um, maar... Wat er deze week gebeurd is, dat, uh, ja, dat hadden wij ook niet kunnen voorspellen. Het was echt uh, voor hier, het uh, ja, stond windkracht 6, 7. Dus dat is echt uh, bizar harde wind voor een handbogenschutter. Um, ja, en, en dat, dat viel eigenlijk uh, heel goed in, in, in ons voordeel uit. Dus met, uh, met sowieso drie, uh, drie finale plaatsen, waarvan uh, gisteren de dames compound uh, helaas die finale verloren, maar heel knap dus zilver wonnen. Um, nou ja, en Mike Sloeser die gisteren uh, gewoon de wereldtitel pakte. Ja, dat, dat, dat is even, je, je zegt het in één zin, maar het is een enorme prestatie. Kun je eens uitleggen waarom dat zo is? Ja... Nou ja, ik heb even statistieken bijgekeken. Het is gewoon, het is gewoon nog nooit voorgekomen dat, er een, dat we een Nederlandse wereldkampioen in het geschieten hadden. Um, uh, ook heel leuk om, uh, om nog even te noemen: want gisteren uh, kreeg uh, Mike Sloeser ook van, uh, van de koning kreeg hij een uh, persoonlijke felicitatie. Nou, kijk, dat, dat, dat soort dingen, dat wil gewoon zeggen dat het uh, ook in Nederland heel erg gezien wordt. En, en dat het dus uh, ja, echt een hele grote prestatie is. Even naar de dag van vandaag. Ja, de mannen recurve, wel olympisch. Maar um, nou eigenlijk is de, de, de, de, de grootste prestatie, was de half finale of niet, tegen Zuid-Korea? Ja, we hadden in de aanloop, uh, hadden we al van, van Maleisië gewonnen. Nou, dat was een beetje volgens verwachting. Um, maar goed, je moet het wel even doen natuurlijk. Uh, volgens Canada was al een uh, stapje moeilijker. En toen uh, wisten we al van tevoren natuurlijk van, nou, als we die winnen, dan komen we Korea tegen. Korea is echt een... Uh, eigenlijk is, is handboogschiet in Korea een beetje als het schaatsen in Nederland. Echt een, ja, een nationale volkssport. Um, en dat bewezen ze ook door individueel... Uh, ik geloof dat zij drie mannen bij de top vijf uh, individueel hadden. Um, ja, dat is echt een handboogland. Nou, als je tegen die... Uh, eigenlijk als je daar tegen mag schieten... Eigenlijk kun je alleen maar winnen. Je weet als je wint, dan is het een sensatie. En dan heeft iedereen het uh, de komende tien jaar nog over. En uh, zo gingen die jongens er ook in... Um, ja, met, met zo, nou, niks te verliezen. We gaan uh, gewoon heel goed schieten en dan zien we vanzelf wel uh, wat de tegenstander doet. Nou, het pakt goed uit. Um ze, ze, ze, ze wonnen en ja, daarmee was de sensatie daar. Ralf van der Rijst, oud topschaatser. Nu dus in dienst van de handboogschutters. Um, hij sprak met Matthijs Westrader. Door met de top 5. Nummer 4. Je weet dat hij een keer komt. En op het moment dat hij gaat, kon voorlopig niemand mee. Joaquín Rodriguez, de Spanjaard. Sinceramente espectacular. En in die achtervolgende groep vindt opnieuw een valpartij plaats. Joaquín, amazing victory. Burrito, kleine sigaar, betekent dat in het Spaans, dat is zijn bijnaam. Twee keer in a row, je must heel blij zijn vandaag. Otro Lombardia is, we weten dat het een monument Hij wint in Lombardia voor de tweede keer op rij, Joaquín Rodríguez. De koers van de vallende bladeren, overigens eigenlijk de stervende bladeren, werd dus gewonnen door Joachim Rodriguez. Robert Geesink was de beste Nederlander op de tiende plaats en daarmee zit voor de meeste renners het wielerjaar erop. Ook voor ploegleider Aart Vierhouten. Aart, goedenavond. Goedenavond. Ja, voor jou is het niet alleen einde seizoen, ook einde ploeg. Uh, einde carrière wellicht als ploegleider, want vakantie lijn stopt er dus mee. Uh, maakt dat deze dag extra bijzonder voor jou? Ja, het is dus wel een extra dimensie aan een, uh, aan een hele mooie klassieker die er geweest is. En, en dat het dan ook gelijk de laatste is voor de ploeg. Wat dit betreft is natuurlijk wel wat extra zuur. Maar het is al met al wel een hele mooie wedstrijd. En daar gaat het dan uiteindelijk weer om. Uh, en hoe hebben jullie het gedaan eigenlijk, jouw, jouw renners? Uh, nou ja, wat een mooie plaats. Uh, Juan Antonio, die was dertiende. Vletja, ja. Ja, en uh, ja, in zo'n wedstrijd is dat een... Uh, meer dan een behoorlijke plek. Uh, ik kan me voorstellen dat je nog even één keer heel graag in de kijker had willen rijden, wellicht met een podiumplaats. Zat dat erin of was het gewoon te veel gevraagd? Ja, je weet de Fletcher is een verschrikkelijk sterke renner, hij rijdt hele, eigenlijk na de toer uh, constant goed. Uh, en doet ook al mee in de finales, alleen hij mist net dat, uh, dat ene sprintje. En dat maakt hem dan ook weer, uh, nou, dat hij net niet bij de eerste tien zit, maar dan dertiende wordt. Uh, maar neem die weg dat hij een uh, geweldige koers gereden heeft. Uh, en jouw ploeg kan dus geen nieuwe sponsor vinden, het is niet gelukt. Uh, en jij staat op straat, wat ga je doen? Ja, dat weet ik nog niet. Ik, uh, ik gaf al eventjes aan: van, uh, de focus lag op, uh, op alle wedstrijden tot nu toe. Precies ja. geweld daar. Uh, de WK-ploegentijd heeft gedaan. En dan nu de Ronde van Lombardijen. En nu is het klaar. Voor wat mij betreft. Er zijn nog een paar uh, wedstrijden die de ploeg verder doet, maar ja, niet met mij als, uh, als, uh, als leider, zeg maar. En vanaf nu is het eventjes rustig uh, zitten en eens even kijken wat de toekomst, de toekomst gaat brengen. Uh, je hebt een jaar gewerkt met vakantie als ploegleider. Wat heb je bereikt in dat jaar? Kan je, kan je dat voor jezelf opmaken, die balans? Ja, de eerste insteek was uh, het technisch directeur zijn van een wielerploeg en wat inhoudt dat je dat je meer gaat uh, structureren in, in trainingen, trainingsbegeleiding, de trainers op de juiste plek zetten, Voedingsdeskundigen aan, uh, aangebracht en daar proberen met de renners een, een beter en strakker geheel in te krijgen. En daarnaast uh, nog een, een flink aantal dagen op pad met de ploeg zelf als ploegleider. Uh, de combinatie daarvan maakt het. ...maakt het gewoon heel dynamisch en mooi om te doen. Ja. En op die manier uh, ja, toch de ervaring te delen met de met jonge gasten. En, en hoe vind je dat je renners te hebben gedaan? Ben je tevreden over het jaar? Nou, ja, tevreden zeker niet. Uh, we hebben hier en daar echt wel uh, de, de juiste plekken laten liggen, de overwinningen laten liggen. Uh, maar het is een, het is een uh, ja, laat ik zeggen, een 80-urige werkweek die je het hele jaar door mee bezig bent. En waar eigenlijk het, uh, het gevolg in het tweede jaar uh, moet, moet, moet gaan renderen. En dat tweede jaar, dat komt niet. En dat, dat maakt het vooral zuur. Van de 29 renners die bij Verkanselij onder contract stonden... heeft de helft nog geen nieuw contract. Aart, zie je dat nog goed komen voor iedereen? Het gaat moeilijk worden. Je, het is een moeilijke tijd. Is een, uh, je merkt aan alle grotere ploegen, ze nemen allemaal een tandje terug. Uh, veel ploegen die van 30 terugschakelen naar 25. Uh, ja, het rennersaanbod is op dit moment uh, veel groter dan de vraag. Ja. Wat, uh, wat met zich meebrengt natuurlijk dat het voor een aantal wielrenners wel uh, heel erg knokken wordt om de laatste plaats te vullen bij uh, diverse teams. En uh, ja, zelfs uh, grote, grote jongens uh, hebben nog geen nieuwe, nieuwe ploeg. Fletcher, dus niet. Hogeland uh, is nog niet rond. Uh, Van Hummel zou uh, tekenen bij Euskartel. Maar gaat ook niet door die deal met uh, Alonso. Bertjan Linderman, het talent, heeft nog geen contract. Ja, dat is toch uh, heel zuur voor die jongens. Zie je ze nou wel goed terechtkomen? Ja, ik hoop het wel. Ik hoop dat ze nog een, uh, nog een plek gaan bemachtigen. En, uh... In ieder geval, het jaar 2014 uh, is wel het jaar voor een, voor een hoop wielrennen om te overleven. Om, om in ieder geval in het peloton te blijven en op die manier zich weer uh, ja, een stapje vooruit te zetten naar 2015. En je merkt wel dat er uh, belangstelling is van veel grote bedrijven en sponsoren. Want uh, het wielrennen is nou eenmaal het media waarmee je uh, namens bekendheid uh, ja. enorm vergroot. Uh, het is toch echt, uh, iedere, uh, iedere euro die iedereen erin trekt, krijg je zeven euro over terug, media technisch gezien. En dat gaat wel aantrekken. Alleen ja, 2014 wordt een heel moeilijk jaar wat dat betreft. En dat is lastig zo'n tussenjaar, want je moet natuurlijk bezig blijven. Um, nou, een van de ploegleiders van de Hilaire van der Schuren, begint bij een, uh, een nieuwe ploeg, een eigen ploeg, de Wanti-ploeg. Uh, waarom ga jij daar eigenlijk niet mee? Was dat geen optie? Nee, absoluut geen optie voor mij. Uh... Waarom niet? Ik daarin... Nou, het is een, het is een kleinere blog, een kleinere budget. Uh, wat nationaal en internationaal programma betreft uh, klein en uh, ja, ik heb zelf altijd op het hoogste niveau geacteerd en, en, en ik zou daar graag in willen blijven renderen op die manier met hetgeen wat ik uh, kan bieden. En dat is niet in zand uh, zien. Nee, was ook niet mogelijk of ben je wel gevraagd? Nee hoor, dat is niet een optie voor mij. Oké. Okay. Uh, nou, einde verhaal. Van kanselij, wat voor gevoel? Neem je afscheid? Ja, het was wel even lastig. Ik had Daan Luijks naast me in de auto en we uh, hadden allebei wel een beetje hoog zeg maar, als je zo'n laatste koers gaat, een speciale wedstrijd, met de wetenschap dat je veel geïnvesteerd hebt, ook dit jaar nog, om, uh, om de toekomst uh, nog beter en strakker team neer te zetten. En dat houdt dan nu op. Uh, dat was lastig. Ik ben benieuwd in welke hoedanigheid ik je weer ga bellen. Aard, dankjewel. Aard Vierhouten. Ja, Nummer drie. Ik vind dat we met name een uur lang uh, heel goed gespeeld hebben. Eerst maar die corner, want de goal wordt gemaakt. De goal wordt gemaakt door Stefan de Vrij. Ook Stefan vond ik vandaag uh, zeer goed spelen. Ik zie gebaartjes van pellen, maar dat zijn gebaartjes van vreugde. Oké, okay, maar wij zijn wel van overtuigd dat uh, het maken van het aanvoerder van pellen. Van hij roept iedereen bijeen, want hij komt zojuist de 2-0 binnen voor Feyenoord. Dat het absoluut een hele positieve werking is voor het elftal. De eerste uitoverwinning voor Feyenoord. Koeman klapt naar het publiek. Ja, Feyenoord wist voor het eerst in uh, bijna zeven maanden weer een uitwedstrijd te winnen. Feyenoord staat nu vierde op twee punten van koploper FC Twente. Het gaat dus lekker sportief gezien in Rotterdam-Zuid. Maar er ontstond deze week wel wat discussie... rondom de manier waarop Ronald Koeman zijn spelers zou benaderen. Koeman is er verbaasd over. Ja, aan de ene kant wel. Uh, aan de andere kant uh, heb ik nog wel eens moeite om... Uh, om misschien iets, iets rustiger of uh, iets meer te liegen... En maar te zeggen dat het goed is, terwijl je denkt dat het niet goed is... Dan moet je altijd eerlijk zijn. Misschien is dat ook een kwaliteit, maar eerlijkheid uh, resulteert niet altijd in, uh, in, in positieve kritiek. Ben je getergd? Ik ben niet getergd. Ik, uh, het verbaast mij alleen. En, en dat uh, als, je, als je bepaalde beslissingen neemt of bepaalde dingen zegt... hoe het blijkbaar ook kan overkomen voor, uh, bij derden die dan uiteindelijk uh, uh, het laatste woord uh, de pen hebben om dingen op te schrijven wat totaal niet speelt. In de benadering van jou naar moet ik wel denken aan een beetje het Kruijffiaanse conflictmodel. je bent gek van hem. Soms. Als speler, hè? Jij was toen... Hou nou eens een keer je kop, had je toch gezegd. Dus die spelers kan me wel eens voorstel zeggen, Koeman, nou weet het wel. Nou ja, dat... Of ze dat moeten zeggen... dan is het anders, maar dat zij... Misschien wel bij momenten denken van hij zit er bovenop of, of hij geeft uh, wederom dingen aan. En, ja, maar dat is mijn taak als trainer. Uh, en daar stop ik pas mee als ik denk van uh, er zit niet meer in. En ik vind dat er nog steeds meer in zit, zowel individueel als, als elftal bij Feyenoord, dat ik daarmee doorga. En, uh, en dan zien we wel wat de toekomst brengt. Al nou, dus Ronald Koeman tegen Joep Schreuder en die is nu in de telefoon. Joep, goedenavond. Dag Jeroen, goedenavond. Ik hoor een andere Ronald Koeman dan op de persconferentie van vrijdag. Want? Rustiger. Minder gif. Um, ja. Kan, ja, kan wel kloppen. Er zit veel gif in Ronald Koeman. Het is zo'n um, succesvoetballer geweest. En, ja, hij is het een beetje zat na twee jaar ontwikkeling. Uh, het is tijd voor de korte termijn. Het is tijd voor uh, de piketpaaltjes die zijn neergezet. De hiërarchie is vastgesteld, zo gaan we het doen. Zo heeft de meeste kans op succes. Zowel hij zelf als ook het team. En uh, op deze manier is Feyenoord ook wel weer een titelkandidaat. En hij gebruikt ook, vind jij dat conflictmodel waar je het over had? Ja, dat heeft hij echt van Kruif overgenomen. Hoe doet hij dat? Dat heeft hij echt van Kruif overgenomen. Leg dat model eens uit, Joep. Dat is, uh, ik had het net even ergens opgeschreven. Uh, waar ging het nou om? Dat, dat het om prikkelen gaat. En dat doe je natuurlijk alleen maar als er iets te halen valt. Als je denkt dat prikkelen helpt om spelers of een team beter te maken. En zeker bij een jonge ploeg als Feyenoord is op dit moment. Die jonge spelers. Ja, die zijn allemaal nog wat, wat labiel in hun manier van doen. Ze komen net kijken. En hij is dan degene die zegt, luister, zo moeten we het doen. En als jij het niet doet wat ik zeg, dan ga ik je prikkelen. En dan, dan, dan zet ik je weer op je plaats enzovoorts. Want het gaat om het teambelang, het gaat om het succes, het gaat om de punten. En ik wil na drie jaar Feyenoord iets achterlaten. Niet alleen goede spelers, maar ook een prijs. Is het dan wel van deze tijd? Want die spelers uh, die beginnen op het minst of geringste uh, te emmeren, uh, gechargeerd gezegd. Maar uh, hey, dan stappen ze bij AZ bijvoorbeeld naar de directie toe. Ja, Jeroen, dat, dat zei ik vanmiddag ook tegen Koelman. Nou, toen was hij een beetje als een alles geweten toen ik over Verbeek begon. Want hij weet meer over uh, deze situatie bij AZ, hij heeft daar zelf gewerkt. Uh -huh. Hij wilde zich daar absoluut niet mee vergelijken, omdat hij denkt dat de situatie bij AZ. Verbeek echt uh, onbehoorlijke dingen heeft gedaan en zegt ik doe het met fatsoen, ik doe het met respect, maar ik ben de baas en ik wil dat het op deze manier gebeurt en dat hebben deze jongens nodig die nog zo jong zijn, ja. dat ze waarschijnlijk niet uh, samen een front vormen tegenover. De coach zeker niet, nadat, uh, nadat ze bijvoorbeeld vandaag weer gewonnen ja. hebben. Er was deze week uh, veel te doen over Stefan de Vrij, geen aanvoerder meer. Uh, Koeman ja. uh, had uh, kritiek op de krachttraining die uh, de Vrij erbij doet zonder medeweten van de club. Is dat nu uit de wereld, denk je, dat uh, conflict? Ja, als je wint uh, is, is, is heel snel iets uit de wereld. Um, zoals ik vandaag kon bekijken, de Vrij werd wel uit de wind gehouden. Hoefde niet voor de camera te verschijnen. Um, er zal misschien best nog wel wat zitten. En de vrij zal misschien best denken... waarom, ik ben 21 jaar... waarom wordt mijn goede wil op deze manier... publiekelijk uh, ja. Ja, terechtgesteld. Uh, maar Stefan de Vrij weet ook wel misschien een beetje... Dat het, uh, dat het goed voor hem is... om wat meer in de luwte te zijn. Pelle is de baas. Pelle regelt de feestjes. Pelle regelt de zaken binnen en buiten het veld. Hij is de baas. Hij moet het doen. En daar kan ook de vrij van profiteren. En zo'n overwinning uh, als vandaag... bij Vitesse in Arnhem... Dat komt wel uh, Koeman uh, heel goed uit, hè? Heel erg. Heel erg. Je zou bijna denken... Uh, maar het is uh, gevaarlijk om te suggereren... dat mm -hmm. Koeman die confrontaties ook gebruikt om er zelf beter van te worden. En laten zien wie je bent. Ik denk dat dat niet zo is, omdat hij zo niet in elkaar steekt. Maar uh, veel coaches praten, dus, uh, als, zoals we die allemaal horen... over proces, over lange termijn. Ik ben be Peter Bos ook van Vitesse. Ja. Ik ben bezig met een, een bepaalde periode, nee... Koeman wil nu, Koeman wil succes en die wil richting de sollicitatie naar de KVB laten zien wat die waard is. Ja. En daarom zo'n winst, net zoals vandaag denk ik, van heel groot belang. Best wel een sleutelwedstrijd gezien. De wedstrijd is tegen Eagles, Iraquers en kambu die er aankomen. Fijn ook telt gewoon mee. Oké, okay, Joep, dankjewel. Joep Schreuder. <coughs> pardon. Uh, ja, Joep was daar in, uh, in Arnhem, maar Marcel van Roosmalen is er altijd. Er zit elke thuiswedstrijd op de tribune bij Vitesse... en de liefde gaat ver voor de schrijver en columnist. Hij heeft er een aantal boeken over geschreven, over zijn clubje, waarvan gisteren de laatste werd gepresenteerd. Deze gaat over oud-Vitesse-speler en trainer Theo Bos... die eerder dit jaar aan een ernstige ziekte overleed. Joris Kreugel ging met Marcel van Roosmalen mee... naar de thuiswedstrijd tegen Feyenoord. Ja, hier staat de Feyenoordbus, Een mooie rode bus. Niets is sterker dan dat ene woord. Feyenoord. Ik heb je de bus van Vitesse wel eens gezien. Nee, ik zie die bus, zie jij Moest hem staan? Let op, samen winnen. Dat lijkt me krachtiger dan. En uh, ze zullen een moedige middag krijgen. Want ik denk dat Vitesse wel gaat winnen. Twee, drie, vier, één. Ja, goed. Uh, we naderen nu de hoofdingang van het Gelre Doom. Je ziet het al, de supporters. Ik zal niet zeggen dat ze allemaal gespannen zijn. Maar ze missen nog wel hier echt stadion Nieuw Monnikenhuizen. Na tien jaar nog steeds. Het is toch een beetje een bioscoop waar we daar naar binnen gaan. Jij bent daar geboren, vlakbij in de buurt. Dat ja. was een heel gezellig stadion, was dat, hè? Heel gezellig, vergeleken met dit. Kijk, hier staat het wel, het grootste theater van Nederland. Ik heb natuurlijk liever dat het staat het mooiste voetbalstadion van Nederland. Kijk, nu wordt er gecollecteerd voor de stichting Jamie. Theo Jans is daar ambassadeur van. Vroeger was Theo Bos de ambassadeur van. Ja. Je hebt een boek van Theo Bos in je handen. Ja, dat heb ik gemaakt. Maar ga ik niet via de hol trouwen? Ja, we weten het. Het is gisteren gepresenteerd, dat geschreven. Nou, op verzoek van... Uh, Theo Bos zelf. Wanneer is hij ook weer overleden? 28 februari. Vind je nou het mooiste in het boek? Nou, wat ik wel typerend vond aan de voetbalwereld was dan bijvoorbeeld... als je ging met hem naar voetbalwedstrijden. Ja, gewoon dat je de hele tijd schouder wordt geslagen van... kom op, uh, blijf knokken. Ook dat heel veel mensen nog met je op de foto willen voor een stadion. Ik zou niet 1, 2, 3, als ik zie dat iemand ziek is... dat je daar dan op se mee op de foto moet. Kom ik zondags uit mijn bed... In de wereld, in mijn maand. Het heeft iets uh, carnavaleske. Ja, schreven door Pet Jacobs. Hotze begonia voetbal. Die heeft een lied gemaakt. Niet slecht voor een voetbaltrainer. Hotze Knots. Hotze Knots begonia. Overslade stem. krijg je dadelijk nog uh, status quo. Als de spelers het veld opkomen. Kun je helemaal niet meer met elkaar praten. Het is Piet Veldhuizen. Nou, daar komen ze hoor. Onze acht Chelsea-huurlingen, plus Theo Janssen. Je bent toch wel trots op je club? Ik ben trots op Vitesse, maar ik had het wel leuk gevonden als het nooit was overgenomen hoor. Ja, nou, had liever echt Arnhemers in het team gehad. Ja. Kijk het stadion zit niet echt vol, hè? Nee. Er mochten geen kaartjes worden verkocht. En ja, er staat daar van alles. Een adelaar, een mascotte, een dikke dikke stadionspeaker, twaalf cameraploegen, een stelletje huisfotograaf, 20 kinderen met een vlag. Dat is spelers nog. Inmiddels we een heerlijk plekje. Achter de Feyenoord-Dekoud. Met Ronald Koeman. Nou, ook nog. We kunnen hem bijna aanraken. Hè? We zien de het het water drinken. en zit redelijk gespannen. Inmiddels de Vrij heeft gescoord. En Pelle. 2-0 voor Feyenoord. Niet geheel volgens de verhoudingen Volgens mij. Iedere kans is een goal. Ja, vrolijk word er niet van. Weet je wel. Dat gebrei ook. Is dit dan het ronde voetbal van met Peter Bos? Het gaat van Chelsea-speler naar Chelsea-speler. Theo Jansen danst een beetje in het midden. Ja. Pelle gaat even op de grond Hij heeft lastig zijn enkel. Iedereen blij. Ronald Koeman, erg erger je me dan wel aan, weet je wel, moet je hem zien staan. Hij is hier ook een tijdje trainer geweest. Maar erger je dan aan? Theatraal genoeg. Hij straalt totaal geen vreugde uit Koeman. Ik wil het ook, als je schrijft, als je de hele tijd kwaad zit. Het... Schrikkelijk kwaad. Ik moet vanavond nog een column schrijven, nou, dat is echt niet voor de lol. Nee, dat is echt ook geen leuk beroep. Dit is de Nederlandse competitie, er kunnen zo drie doelpunten vallen. Theo, Doers van, wat man. Dat is ook allemaal lui. Van de schuik, is wel leuk. Die werd vroeger altijd uh, uitgescholden en zo. Nu is hij toch geaccepteerd. Omdat hij een van de weinige Nederlanders is. Het is dramatisch. Tess is meer in balbezit. Ja, gaan die echt soepel allemaal. Ze hebben een beetje het scoreverloop zitten. tegen. Misschien Theo die... Janssen, gaf de 60. Nou, Peter Bos meldt zich ook naar de zeilen met zijn designbril. Spreken die jongens nou ook wel even? Nee, nee. Theo Janssen spreek ik wel eens. Hij spreekt allemaal Engels. Ja, Bos spreekt toch geen Engels? Maar Bos spreekt niet met de pers. Sterker nog, we waren voor dat Theo Bosboek. Gingen we opnames maken met VITV bij de, bij de training in Papendal. Toen kwam Peter Bos, stuurde iemand naar ons toe. Die dacht dat we geheime opnames aan het waren maken van de training van Vitesse. Om die door te zenden naar ADO Den Haag. Zo'n man zeg je niet 1, 2, 3, goeiemorgen toch? Als je dat soort dingen denkt. Ja, ja. 2-1. Eindelijk. Kijk, zat er al een tijd aan te komen. Het is dus pas uh, laat in de tweede helft. 8 minuten voor tijd, maar het, het kan, kan nog. Op. Het kan nog. Ik vind eigenlijk ook weer niet knap met Vitesse. Een heleboel nieuwe spelers, dat ze dan toch weer in de top van de eredivisie staan. Niet zoveel voor nodig. Teams zijn zo slecht tegenwoordig in de eredivisie. Dus het maakt niet uit wat je koopt dan? Nou, een paar huurlingen van Chelsea is staat bovenaan. Dat moet je Peter Bos hier keer zien gaan. Het is net een toneelstuk eigenlijk, ja. he, waar wij middenin zitten. Ja, nee, Het is echt net een toneelstuk. Het vak van trainer-coach wordt ook volledig overschat. Nou, waarom? Het is, het is allemaal gelul. Van, uh, we zijn met z'n elf uh, de meest ervaren spelers... dan boven aan de ladder. De rest staat onderaan de ladder. Anderen hebben het over hun kar. Ik denk dat ik ook dat soort beeldspraak wil in huis Zie je, het is geen theaterpubliek hier. Ik ben het mij eens. Maar nou, Ze zijn er misschien niet... Hè, dat alle tribunes helemaal vol zitten. Wat wil je ook met zo'n groot stadion... Maar ze zijn niet stil. Het leeft. Maar die moeten moet aan de Rijn, zeggen ze wel eens. Ja. Dus is dat het ook? Ja, dat was het wel een tijd. Alles lag op straat wat hier gebeurde. Dat wordt steeds minder. Het voert is ook Engels nu. Niet iedereen verstaat het meer. Nee, het wordt voor mij ook moeilijker natuurlijk. Eigenlijk op het moment dat uh, Theo, Theo Jansen Jans zich verstapte hier. en nou, de veldtijd nou, ging het goed. Ging, ging goed. Ongelooflijk, ja. ja. Oh... Ik van die van Bronckhorst... Uh, staat bijna de ruik van de dugout kapot. 90e minuut is ingegaan. 2-1 voor Feyenoord. Zwaar onder druk op dit ogenblik. Wat een dot van de kansen. Christus, kom op nou. Die mee als keeper gaat het strafschopgebied in. Tegen Mulder aankomt. Ik dacht dat iedereen, ik zit te juichen. Ja, geslagen, jammer. kampioenschap zit er nog steeds in? Voor alle clubs, bijna. Behalve Edicé. Die kunnen geen kampioenen worden. We gaan verder met de top 5. Op 5 was de stonden de Nederlandse hoge handboogschutters. Nummer 4, het einde van de vakantie voor Leipoeg. En Vitesse Feyenoord stond op 3. Nummer 2, Joost Leuten van de Netherlands. Voelt goed eh, om te winnen, natuurlijk. This was. The closing moment for the Continental side. One hour Chris Wood. Continental Europe is the first time they've won the SEFI Trophy. Drie weken na zijn overwinning op de KLM Open... heeft Joost Luiten alweer een prijs te pakken. Hij zat bij het winnende team in de SEFI Trophy. Een tweejaarlijks evenement waarin de beste Britse en Ierse golfers... het opnemen tegen een team van het Europese vasteland. Continentaal Europa won dus. Na 13 jaar Britse overheersing en Joost Luiten... Zat natuurlijk in dat Europese team en nu in de telefoon. Joost, goedenavond. Goedenavond. Ja, hoe heb je dit toernooi ervaren de afgelopen dagen? Uh, nou, Wel als een heel bijzonder toernooi. Heel anders dan uh, alle andere toernooien die we spelen. Ja. En dat maakt het wel heel bijzonder. Is het een soort mini-Rider Cup? Ja, daar kan je het eigenlijk wel mee vergelijken. Alleen uh, ja, nu speel je eigenlijk... Uh... Het continentaal tegen, tegen Groot-Brittannië en Ierland. En ja. de rijde is natuurlijk uh, uh, heel Europa tegen Amerika. Ja, maar maar wat, wat, het, het spelvorm is hetzelfde. Oh ja, laten we het daar eens even over hebben. Want vertel eens even, leg eens even voor de niet-kenners uit... wat het verschil is tussen een gewoon golftoernooi... en dat toernooi wat je net hebt gespeeld om de seffi Trophy. Ja, een, een normaal golftoernooi speel je stroke play en dat betekent gewoon dat elke slag telt. En uh, deze week speelden we in uh, teamverband matchplay en dan speel je echt tegen, uh, tegen je tegenstander. Dus de eerste twee dagen speelden twee, twee man samen van het ene team tegen twee man van het andere team. Mm -hmm. Ja, dan moet je gewoon zorgen dat je, dat je eigenlijk uh, één slag beter doet dan het andere team en dan win je. Ja. Um, en uh, we hebben ook één dag Forsums gespeeld en dan speel je met z'n tweeën samen en dan moet je om de beurt verder slaan. Dus de ene slaat af en dan slaat de andere hem verder en dan weer de andere. Ja. En dan moet je ook tegen het andere team spelen. Um, en dan de laatste dag is het singles matchplay. en dan speel je gewoon man tegen man en dan moet je gewoon zorgen dat je uh, één hole meer wint dan, uh, dan je tegenstander en dan, dan win je. Nou, je hebt het uh, onwijs goed gedaan. Vier van de vijf uh, wedstrijden gewonnen. Uh, terwijl het toch het relatief nieuw is voor je, want zo vaak uh, heb je deze wedstrijd niet gespeeld, hè, sinds je profgolfer bent. Nee, dit was de eerste keer voor mij dat ik uh, matchplay speelde. En uh, in deze spelvorm uh, ja, gebeurt het sowieso niet zo vaak. Uh, maar ja, als amateur uh, heb ik dit natuurlijk via uh, deze van vaker gespeeld. En toen was ik er ook altijd wel redelijk goed in. Uh, maar ja, op dit niveau is het toch heel anders en is dat altijd afwachten en uh, gelukkig liep dat, uh, liep dat allemaal goed. Ja, en, en uh, je hebt je echt willen laten zien, denk ik zo, hè? want jouw doel is meedoen aan die Ryder Cup. Ja, dat is het doel voor volgend jaar en uh, daarom zijn dit hele belangrijke ervaringen om te testen van waar sta je en, en, en wat kan je op dit, uh, dit niveau en op dit, dit uh, spelvorm. Uh, en, en dan zijn dit hele belangrijke stappen om te maken in, in de richting van uh, Rijdencup. Maar, maar zijn er dus ook golfers die, uh, die dit eigenlijk helemaal niet willen spelen of niet kunnen spelen, omdat ze het een, een, niet, niet goed aanvoelt of zo? Hoe zit het? Uh, nou, er zijn wel spelers die, die, die gewoon een heel slechte matchplay uh, uh, record hebben, zeg maar. Dus die zijn gewoon op papier niet goed, goed uh, daarin. En je hebt ook spelers die, uh, die doen het uh, net als een Ian Polter. Die is juist weer heel goed in, in de rijdencup en in matchplay. Dat is echt een matchplayer. Dus daar heb je wel uh, echt uh, specialist in, ja. Maar dat is toch gek? Waarom, waarom, waarom kan je dat dan wel, zeg maar, zeggen, bij matchplay en niet bij het, uh, het, het, het gewone golf dan? Nou, dat is toch. Uh, men, mentaal is het een ja? heel ander spelvorm. Omdat er bij, bij, bij strookplay telt telt elke slag. En bij matchplay eigenlijk niet. Want je, je kan als je als je op één eerste rol een team maakt. Ja, dan kan je op de volgende hoor, kan je die hoor weer terugwinnen... en dan sta je weer gelijk met je tegenstander. Terwijl met matchplay als je een team maakt, nou, dan kan je het vergeten. Dan kan je naar huis toe. Ja, ja, ja. De, dus, dus, dus zo uh, is dat mentaal vooral een heel ander uh, insteek. Je hebt het goed gedaan. Uh, je bent natuurlijk sowieso in de picture. Want je, je, je bent on, ontzettend goed in vorm de afgelopen tijd. Natuurlijk uh, van de week al in Schotland en, en gewonnen de KLM Open. Wordt er nou anders naar je gekeken? Uh, nou, je merkt wel langzaam aan dat, het, uh, dat de internationale pers ook wat meer uh, van je wil weten... en wat meer aandacht nu voor je hebben, terwijl dat uh, hiervoor eigenlijk uh, niet het geval was. Dus daar merk je wel aan dat je, dat, het, ja, dat, je, dat je het goed doet... en dat je steeds wat meer in de picture komt, ook bij de internationale pers. En uh, dat is alleen maar leuk om te merken. Ja, en uh, nou goed, jullie hebben gewonnen na 13 jaar uh, Britse overwinning, uh, overheersing, moet ik zeggen. Uh, feestje gevierd of uh, valt dat mee? Nou, we hebben even een feestje gevierd met z'n allen in de afloop. En, uh, ja, en toen zijn we ook allemaal weer onze eigen weg gegaan. En, uh, en, en, en we moeten nu weer door naar Portugal voor, uh, voor van de week natuurlijk. Maar ik ben nu even lekker naar avondje thuis. Oké, okay, geniet ervan. En dankjewel dat jij van de telefoon wilde komen. Geen probleem, dankjewel. Oké, okay. Joost luiten. Okay. In bloedvorm. Wij, uh, wij ook en gaan nu verder met uh, de nummer 1. Ja, dat kan niet anders dan de historische wereldtitel zijn van Epke Zonderland. Dat gaf uiteraard heel veel stof tot uh, napraten. Edwin Cornelissen, onze man ter plekke daar in Antwerpen, haalde reacties in het Nederlandse kamp. En hij trof een Duitser die genoegen moest nemen met het zilver. Publiek op de banken, het is oranje boven, ook in het Sportpaleis in Antwerpen, als Epke Zonderland van het podium afkomt. Geflankeerd natuurlijk door Fabian Hambugen, zijn grote vriend, maar ook zijn grote rivaal. Epke goed voor goud, Fabian Zilver. En achter de schermen loopt er dan de bondscoach van Nederland, Mitch Venner. Wonderful performance, I'm so pleased for him. Now he's got the full set. World Cup, Europeans, Olympic Games, world champion. Grand slam. Grand slam. Absoluut. Alles heeft Ebke inmiddels gewonnen. Naast olympisch kampioen, Europees kampioen, World Cup winnaar is hij dan nu ook wereldkampioen. Was het trouwens terecht vandaag? His exercise, we knew if he hit a seven-seven, he could get away. When you're doing that much difficulty, you can't do it with perfect style. So we we can tidy that up. But for him to produce that under pressure, going from seven in qualifying to 7-7 in a final, if he hit that routine, everybody in the arena knew. It be ja, zegt Mitch Fenner. Hij heeft gewoon gebonden op zijn moeilijkheidsgraad. Hij wist ook vooraf wel dat hij in de uitvoering het een en ander zou verliezen. En ja, er is wel zoiets als een gunfactor. Maar dat heeft hier geen rol gespeeld. Listen, everybody from the people that de the tea, to the coaches, to the gymnasts, to the pressstands, to the judges, to the whole world. They wanted Epcot to win. And he got out there and he deserved it. No favors. He hit it. Ja, daar komt nog een andere rekstok-specialist, maar die heeft vanaf de tribune naartoe gekeken, Bart Durlo. Uh, hoe heb jij gekeken naar die oefening van Epke? Uh, ja, wel een handjes. zeker weten. Wat vond je ervan? Uh, ja, zeker niet de beste oefening. Maar genoeg toch? Gaat om? Ja, en met een enorme moeilijkheid. Uh, ja, daar, dat, dat, daar wint hij mee. Ja, dat was het lump ook en nu ook van Hamburg. Dus. Heb je nog twijfels gehad? Uh, ja, heel eventjes wel. zijn oefening van Hamburg was wel heel wat netjes. Maar toen hij dit ook half deed, die was niet helemaal goed. zeg maar. En toen dacht ik wel, en een hupje natuurlijk. Ja, het was Kiel-Kiel natuurlijk, het is gewoon zijn tiende, maar uh, ja, toen wist ik eigenlijk wel dat het uh, ja, ook gegund natuurlijk. Het mooiste had geweest was als ze natuurlijk gewoon uh, samen eerst hadden geweest. Ja, toen een ex Eco score Ja, dat Hamburg, uh, ja, die gun ik het ook wel erg. En, uh, dat had gewoon het mooiste geweest zijn. natuurlijk, die kennen elkaar al heel lang. Had het had ook heel mooi geweest uh, als ze nu samen op het podium hadden staan op de eerste plek. Daar loopt achter de schermen dan ook Fabian Hambugen met het zilver om de hals. Hij loopt langs Epke Zonderland, geeft hem nog even een vriendschappelijke tik op de schouders. Hij lacht. En dat ondanks de nederlaag. I'm I'm very happy about the silver medal. Uh, I did a great routine, and uh, so it was was my my best routine I did here. So uh, yeah, I just can be happy. You think it was a fair score? Yeah, sure. I mean, it's always up to the judges. You're you're very dependent of them, so you, you you cannot judge really your your score at least. Uh, but I think it was okay. Uh, Epke had een higher difficulty dan mij, maar de execution was een little bit uh, worse than mine. But at least it was a good result. Hambu weet natuurlijk ook dat hij zelf wat uit handen heeft gegeven in deze halve thuiswedstrijd voor Epke zonderland. Het hupje bij zijn afsprong. Misschien was dat wel het verschil. Maybe. You never know. You never know. Now you can say, okay, maybe it was the dismount. But uh, I think also like like kind of home advantage for, for Epke. I mean. If it would be the same situation in uh, in Stuttgart 2011, maybe it would be different you know. Mm -hmm. So I'm just happy for me I'm happy for Epke and at least we, we both got the medal we wanted to have and so it's good. Hey Daniel. Hello. <laughs> nou uh, weer een gouwe coach. Uh, weer een gouwe medaille voor een gouwe sporter. Ja, <laughs> <laughs> zo is het eigenlijk hè. Want How? Uh, hoe bijzonder is deze? Nou, Deze brak nog in het, uh, in het rijtje en uh, ik vind hem uh, erg, erg bijzonder. Ja, dat hij dat dus na de speler weer voor elkaar krijgt om het goede moment, uh, de goede oefening te draaien. Precies. Want dat is natuurlijk ook wel het verhaal, uh, zo'n uh, gouden oefening herhalen of een, een, een gouden prestatie herhalen. Dat is niet zo makkelijk. Nee, nee, nee. Dat, dat lijkt misschien voor iemand als Zonderland makkelijk, maar dat is voor, voor, voor, voor niemand makkelijk. En Dus iedere keer weer een, weer een hele strijd en een hele voorbereiding gaat, gaat er dan vooraf. En als het dan ook in zo'n tijd is geweest dat hij eruit is geweest, ja, dat, dat maakt het daar helemaal niet makkelijker op. En uh, hij heeft inderdaad uh, dat jaar uh, gehad waar hij uh, wat meer focus had op zijn studie. Dus, uh, maar goed, we weten onderhand met z'n tweeën wel uh, hoe we ons moeten voorbereiden. En, uh, en, uh, nou, dat is wederom uh, goed, goed uitgepakt. Is dit nou een schoolvoorbeeld van een calculerende zegen? Nou, we weten sowieso dat het moet hebben van zijn moeilijkheidsscoren, van die D-scoren. Uh, dus wij mikken er altijd op om daar uh, boven iedereen uit te stijgen. Zodat hij iets meer ruimte heeft voor, uh, voor kleine slordigheden en uh, een iets lagere E-score. Zeker niet zijn beste oefening dus, maar wel een gouden. En ja, de voldoening zal groot zijn. De uh, voldoening is enorm, ja. ja, ja, ja on Super gaaf. Dat zei Daniel Knibbeler, de coach van Epke Zonderland. We gaan napraten met Edwin Cornelis, onze verslaggever ter plekke de hele week. Uh, Edwin, als ik die reacties hoor, dan komt uh, bij mij één ding bovendrijven. Dat is, Epke is de acrobaat, gechargeerd gezegd. En Hamburg is eigenlijk de betere turner. Hoe zie jij dat? Nou, hij is in ieder geval de nettere turner. En, uh, ja, het, is natuurlijk bij turnen, het gaat altijd om de combinatie tussen de moeilijkheid en de uitvoering. En het is inderdaad zo dat Epke in de moeilijkheid beter is. En dat Fabian in de uitvoering beter is. Ja, het gaat net om die combinatie. Op dit moment heeft Epke nog een, een kleine voorsprong blijkt dan. Maar de verschillen zijn minimaal. En je kan er de donder op zeggen dat die Fabian Hamburger nu als een gek gaat trainen... om ook die vluchtelementen te doen. En ook achter elkaar, want dat doet hij nu nog niet. En dan wordt de strijd misschien wel omgekeerd. Wat Mitch Venner ook zei, dat er een soort gunfactor is is misschien. Ja, dat hou je altijd natuurlijk in een uh, jury sport. En je kan nooit helemaal hard maken uh, in hoeverre dat nou echt meespeelt. Het is duidelijk en dat gaf Fabian Hamburen ook wel aan. Dat als je een thuiswedstrijd hebt. En dat had Epke Zonderland ook al zitten we in België. Dat uh, dat toch wel meeweegt. Juryleden raken geïmponeerd door dat hele circus. En uh, ja, die zullen dan misschien net in een twijfelgevalletje een tiende of misschien nog lager. Uh, in het voordeel van uh, in dit geval Epke geven. Zoals Fabian Hamburen dat ook wel eens heeft meegemaakt. Toen hij in 2007 in Stuttgart voor zijn eigen publiek wereldkampioen werd op de Rex toen had hij dat voordeel. Ja, uh, dat doet natuurlijk niets af. Dat wil ik ook zeker niet doen aan die geweldige prestatie van Zonland. Want het was natuurlijk een groot spektakel. Had jij de indruk nadat hij klaar was, hij heeft goud? Uh, nou, eigenlijk niet, moet ik eerlijk zeggen. Omdat inderdaad zijn oefening niet uh, zijn allerbeste was. En dan druk ik het uh, vrij zachtjes uit. Er dus zaten echt een paar uh, flinke fouten in. En ja, dan zag ik uiteindelijk die score van 16 punten. Dat vond ik dan wel weer behoorlijk hoog. Uh, ik had dat jurylid, uh, Vincent Rijmerink, naast mij. En die twijfelde ook of het genoeg zou zijn. En laten we wel wezen, het was ook niet genoeg geweest... op het moment dat uh, Fabian Hamburgen bij zijn afsprong niet dat hupje had gehad. Want uh, dat is nou precies het verschil tussen goud en zilver in dit geval. Ja, die brugfinale die Zonderland nog moest uh, turnen... Vlak voor eigenlijk de finale aan het Hoogrek heeft hem dat wellicht parten gespeeld. Nou, ik denk niet dat, dat, dat hij dat zelf zo heeft ervaren. Het is over het algemeen een combinatie die hij wel eens vaker op de grote toernooien heeft gedaan. En daar heb ik hem eigenlijk ook nog nooit over horen klagen dat dat, dat, dat lastig is. Er zit inderdaad maar een half uurtje tussen. En op het moment dat zo'n finale teleurstellend verloopt... dan zal je ook mentaal een knop moeten omzetten. Maar in dit geval verliet hij toch met een redelijk, een redelijk goed gevoel die finale. Dus mentaal was het sowieso geen probleem. En ik denk dat het fysiek ook uh, niet zo was. Um, het feit dat die oefening wat stroef verliep, dat had denk ik meer te maken maken met de moeilijkheid. Trouwens, die brugfinale, dat was wel een heel apart verhaal. Want Epke Zonderland scoorde net een fractietje lager dan dat hij in de kwalificatie deed. Dus daarmee leek hij in feite al kansloos voor de medailles. Maar de turners die na hem kwamen, die gingen stuk voor stuk de fout in. Die vielen van die brug af of die maakten echt een hele grove fout. En zo leek het er op een gegeven moment op dat hij toch nog mee ging doen in de strijd om het brons. Uiteindelijk gebeurde dat dan weliswaar niet. Het was ook denk ik een hele slechte PR geweest voor die brugfinale. Maar ja, dat was wel heel curieus. Um, in het begin van de uitzending zei Zonderland uh, in een interview wat we hebben laten horen... Um, dat hij zich op meer toestellen wil richten. Zal dat niet ten koste gaan van zijn specialiteit rechtstok... die ook zo goed is geworden toen hij van de meerkamp afging eigenlijk... Ja, dat is inderdaad zo dat het beter is geworden... toen hij zich echt noodgedwongen door een blessure moest gaan specialiseren. Aan de andere kant heeft hij wel eens vaker die knop moeten omzetten. Hè? Vorig jaar, toen hij zich nog moest plaatsen voor de Olympische Spelen... toen heeft hij weer noodgedwongen de meerkamp op te pakken... om zich te plaatsen voor de Spelen. Nou, dat is dan gelukt. Ik vond het dan wel opvallend dat uitgerekend in die periode... zijn rekstokoefening minder liep. Tijdens het test in Londen ging het minder. Tijdens het EK in Montpellier ging het ook mis. Toen was dat nog helemaal in ontwikkeling, was hij met die triple bezig... Mm -hmm. Dus ja, dan zou je, zou je geneigd zijn te denken dat daar een kausaal verband in zit. Maar turners zien dat toch vaak anders. En die denken dat het mogelijk is om en-en te doen. Dus en meerdere toestellen en dan toch ook dat specialisme. Kijk, in de praktijk zal het toch in de zal wel zo zijn dat hij die andere toestellen ook traint. Maar dat het gros van de uren gaat zitten in de rekstok. Tot slot nog even Edwin. Het slechte nieuws van de dag. De blessure van net Nethe precies. Uh, gisteren geblesseerd geraakt hè, tijdens de sprongfinale. Vandaag onderzocht in, uh, in het ziekenhuis in Amsterdam. En daar is geconstateerd dat haar voorste kruisband is gescheurd. En er is een uh, scheurtje uit de buitenmeniscus geconstateerd. Betekent dat ze dinsdag geopereerd gaat worden. Kijkoperatie en lange tijd uit de roulatie is. Wel weer mooi om te zien op Twitter dat ze alweer aardig kan relativeren. Want had ze tegen haar coach gezegd ze vond het vooral erg dat ze het banket vanavond moest missen. Oh. En daarmee de kans misliep om op de foto te gaan met haar idool McKaylee Maroney uit de Amerika. Nou, die komt er wel. Edwin Cornelissen, dank je wel daar vanuit uh, Antwerpen. Um, even wat buitenlands voetbal aan het einde van deze uitzending. In Engeland is er nog gespeeld vanavond West Bromwich Albion tegen Arsenal 1-1. En Tottenham Hotspur tegen West Ham United 0-3. Het is de eerste thuisnederlaag van Tottenham dit seizoen. In Italië is er gevoetbald. Mooie wedstrijd. Juventus AC Milan werd 3-2 voor de oude dame. Rode kaart van Max 6 in de 76e minuut van Milan. Juventus komt nu op gelijke hoogte met nummer 2 Napoli. Roma is nog zonder puntverlies en staat dus bovenaan. Lazio tegen Fiorentina werd niet gescoord. 0-0 derhalve. In Frankrijk Olympique Marseille tegen Paris Saint-Germain. 1-2 rode kaart in de eerste helft voor Motta van de PSC, maar dat er dus niemand. En Van de Wiel speelde de hele wedstrijd mee. Dan keren we weer even terug naar de Eredivisie. Eh, vandaag. De late wedstrijd vanmiddag was PSV-RKC en PSV won maar net... door een laat doelpunt van Locadia van de RKC. Jeroen Guter sprak daarna met PSV-trainer Philip Cocu. Ik neem aan dat het met name opluchting is... wat jij op dit moment kenschetst. Ja, zeker. Als je zo laat in de wedstrijd uh, de 2-1 maakt... Dan, uh... Het is wel wat opluchting en ontlading. Maar het leek, het leek me wel een verdiende overwinning. Wat zag je nog gebeuren? Ja, je moet er altijd in blijven geloven. Dat hebben we ook in de rust aangegeven. We zijn altijd in staat om een goal te maken. Ook in de laatste paar minuten van de wedstrijd. Ik wil we fysiek gewoon goed opstaan. En mentaal zijn we ook sterk. We zijn bij elkaar gebleven als ploeg. Ja, dan dwing je denk ik ook op het laatst nog de overwinning af. In hoeverre wordt je geholpen door de beslissing van de scheidsrechter... om Duits eraf te sturen met die tweede gele kaart? Ja, misschien geeft dat nog wat extra uh, geloof aan, uh, aan het elftal... op dat moment dat je met de man meer komt te staan. Uh, nee, want er kwam ook meer stoom in de ploeg, hè? Ja, al moet ik zeggen dat we de tweede helft eigenlijk RKC op één moment van Brabana... Uh, eigenlijk alleen maar op eigen helft hebben teruggedrongen. En ook wel de kans hebben gecreëerd via flanken, via combinaties door het centrum. Alleen, de keeper die heeft hen denk ik ook in de wedstrijd gehouden. Waardoor het eigenlijk heel lang een wedstrijd is gebleven. Nou, misschien door die rode kaart komen nog wat extra kracht en geloof boven. Waardoor we uiteindelijk de overwinning hebben kunnen behalen.